1 uur. Dit is Radio 1 met het Plach. Goedemiddag. Op maandag praat ik in de werklunch... met een Nederlandse ondernemer die succes heeft in het buitenland. Vandaag met iemand die suikermais haalt uit Senegal. Nu eerst het NOS Chanaal met Dorot Meegens. Goedemiddag. Amerika, Engeland en Frankrijk... willen stevige resolutie tegen Syrië in de Veiligheidsraad. Jos van Rij niet op de VVD-kieslijst in Roermond en de ANBO vreest scherpe inkomensdaling voor gepensioneerden. Vanmiddag wat buien, de meeste in het noorden van het land... En daarbij kan het ook onwieren, tussendoor af en toe zon. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen eerst nog wat zon, later raakt het bewolkt... en dan regent het vaker en lang achtereen. Opnieuw is het amper 13 graden. Dagen daarna geleidelijk iets minder wisselvallig. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een VN-resolutie over Syrië. De ministers van Buitenlandse Zaken gaven een uurtje geleden... een persconferentie in Parijs. Correspondent Ron Linker over wat voor resolutie dat moet gaan worden. Nou ja, dat moet als het aan die drie westerse landen ligt... een resolutie worden die krachtig en robuust moet zijn. Die ook heel dwingend moet zijn, zegt de Frans minister... Laurent Fabius van Buitenlandse Zaken. We willen van du Conseil de Sécurité van de Nations Unie... in les dagen prochains een resolutie voort... Een krachtige resolutie dus over de ontmanteling van de chemische wapens van het syrische regime met steun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 Nou, dat is... Nog onduidelijk, dat bleef ook onduidelijk bij de ontmoeting met Hollande vanochtend. Ze hebben nu een persconferentie. Vanochtend waren ze op het EDC-paleis bij president François Hollande. De Franse regering heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt voor een resolutie. onder wat ze dan noemen hoofdstuk 7 van het VN-handvest. Zo'n resolutie, die, die bijvoorbeeld ook gebruikt is bij Saddam Hussein in de jaren negentig in Irak. Zo'n resolutie maakt een militaire interventie mogelijk. Maar toen we daarna vroegen, toen de pers daarna vroeg, toen bleef het stil. Dat soort details, werden, werd gezegd, moeten nog besproken worden... in de marge van de Veiligheidsraad in New York. De omstreden oud-wethouder Jos van Rij... staat toch niet op de kieslijst in Roermond voor de VVD. Dat melden verschillende media. Verslaggever Theo Sneakers schrijft over de Roermondse politiek... voor Dagblad de Limburger. Hij volgt de kwestie van Rij al jaren. Wat er nu te duidelijk is, is dat hij afgelopen vrijdag... aan Ben Kochthals, VVD-partijvoorzitter, heeft kenbaar gemaakt dat hij... ...niet meer op de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen uh, voor de VVD uh, wil uh, staan. En met hem hebben de fractievoorzitter en ook de vice fractievoorzitter van de VVD, Roermond, dat kenbaar gemaakt. Vorige week werd bekend dat Van Rij op de groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staat... ...maar daar komt nu alweer verandering in dit moment de directe aanleiding is volgens verschillende bronnen... Uh, de uitlating van premier Rutte afgelopen vrijdag... Uh, dat hij vindt dat uh, mensen naar wie een strafrechtelijk onderzoek loopt... zich ver moeten houden van een plek op kandidatenlijsten voor verkiezingen. Al dus Theo Sneekers van de Limburger. Het vertrek van Van Rij uit de VVD-fractie... blijft niet zonder gevolgen voor die partij in Roermond. Meerdere fractieleden zullen volgen, zegt Sneekers. Wat nu afgelopen weekend volgens verschillende bronnen bekend is geworden... is dat van de VVD-fractie van 11 mensen in de Roermondse gemeenteraad... er in totaal 7 met hem mee zouden willen gaan. Vanavond wordt over de kwestie van Rij gesproken. Dat gebeurt tijdens de ledenvergadering van de VVD in Roermond. In Japan zijn 400.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. De storm haalt windsnelheden van 162 km per uur. Alleen al in de stad Kyoto moesten 260.000 mensen hun huis uit. Een groot deel van het trein- en vliegverkeer in Japan ligt stil. Orkaan is in het zuiden van Japan aan land gekomen en trekt nu richting het noorden. Dit is het NOS-journaal. Het door Altmegens. Als blijkt dat het Belgische telecombedrijf Belgacom... een doelwit is geweest van cyberspionage... dan zal België gepaste stappen ondernemen. Dat zei premier Elio Di Rupo in een reactie op berichten... dat de Amerikaanse inlichtingendienst, de NRC... het bedrijf al sinds 2011 zou hacken. Volgens Di Rupo heeft de regering informatie... dat er inderdaad is ingebroken bij Belgacom... met als doel het verzamelen van strategische informatie. De technologie waarmee werd ingebroken... zou wijzen op de betrokkenheid op hoog niveau van een ander land... Belgacom heeft inmiddels vanwege de hek een klacht ingediend bij het federaal parket. Het cruiseschip de Costa Concordia is succesvol van een rif getrokken waarop het lag. Het schip ligt al anderhalf jaar voor de kust van het Italiaanse eilandje Isola del Giglio. Nadat het kap zeisde. vanochtend werd begonnen met de berging van het schip. En nu is het dus van de bodem getrokken. This huge engineering operation is well underway now as they're trying to pull it up off the reef, get it upright and then uh, float it away. And engineers, just let me give you this update, saying that uh, they have managed to, to free the vessel from the reef. After three hours de resistance the reef is slightly underwater there and reef still as you upright is zal het schip gekanteld moeten worden zodat het rechtop komt te staan. Oudere organisatie ANBO verwacht dat gepensioneerden er in koopkracht fors op achteruit gaan. Dat zegt de organisatie na bestudering van de Prinsjesdagcijfers. Liane Den Haan van de ANBO, Goedemiddag. Goedemiddag. U zegt een inkomensdaling mogelijk tot 10 procent. Kunt u eens uitleggen ja. hoe dat zit? Nou ja, je ziet dat er door allerlei maatregelen rondom bijvoorbeeld zorg en andere koopkrachtdalingen, dat ouderen op dit moment hard getroffen worden. Dat noem je ook wel de stapeling. En je ziet dus ook zeg maar, dat de pensioenen achterblijven Die worden gekort. Of in ieder geval niet geïndexeerd. En daarmee zie dat is al jaren het geval, hè? Dat is al jaren het geval. Daarmee zie je jaarlijks toch een voortinkomensdaling van, uh, van ouderen. Uh, en dat wordt nu eigenlijk alleen nog maar meer door allerlei nieuwe effecten die dit uh, kabinet uh, wil gaan beogen. Met name bijvoorbeeld afschaffen van de partnertoeslag. Nou ja, nog meer allerlei uh, zaken zeg maar rondom de zorg. Dat betekent voor ouderen dat, uh, dat het een zware tijd gaat worden. Aan de andere kant is het natuurlijk zo, en dat is een bekend verhaal... dat uh, veel van de ouderen wel die die een eigen huis hebben of hebben gehad... hun hypotheken hebben afgelost. Dus het eigen vermogen in die groep is, is wel hoog. Nou, het eigen vermogen is gemiddeld is dat hoog. Hè? Maar bijvoorbeeld stel, wij zijn allebei 65... U heeft een pensioen van 20.000 euro en ik niks. Dan hebben wij gemiddeld een pensioen van 10.000 euro. Op die manier wordt gerekend. Nou, dan breng je natuurlijk bepaalde groepen behoorlijk in de problemen. Daarnaast is het zo dat als je vermogen hebt in stenen, probeer dat nu maar eens om te zetten in kapitaal. Je huis verkopen, dat lukt de komende jaren denk ik nog niet. Dus in die zin is dat wel heel lastig. Daarnaast zegt het kabinet met name tegen ouderen, ga nou uitgeven. Maar als je tegelijkertijd moet sparen voor je langdurige zorg en aan alle kanten zeg maar, nou ja gepakt wordt, dan wordt dat wel een lastig verhaal. Een mm. visieuze cirkel, zeg maar. Wat nu hier aan te doen, mevrouw Den Haan? Ja, ik denk dat er gewoon heel goed gekeken moet worden... ...naar de verschillende inkomensgroepen over de leeftijden heen. En dat er echt gekeken moet worden naar situaties van mensen. En dat je het niet alleen maar meer bij de burger moet halen... ...maar dat we ook kunnen bezuinigen op allerlei andere zaken. Er wordt nu onsamenhangend en visieloos bezuinigd. En daar is niemand bij gebaat. Hopelijk hebben ze meegeluisterd. Ik dank u wel voor, uh, voor de uitleg. Liane Den Haan van de ANBO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ze moeten één keer per jaar optreden, keurig in het gelid lopen. De paarden van de cavalerie ere escorten die morgen, Prinsjesdag, meelopen tijdens de rijtour. Daar trainen ze vijf dagen voor. En traditiegetrouw oefenen ze op maandagochtend voor Prinsjesdag op het strand van Scheveningen. En Het doel van de oefening is om de paarden en de ruiters te laten wennen... aan het lawaai waaraan ze morgen zullen worden blootgesteld. Voor de dingen die ze kunnen verduren, zijn onderdeel... En morgen toch niet zo gek schreeuw, hè? Nee, hoor. Dat is voor de oefening. Voor de herriemakers nee, nee. is het een wedstrijd wie het beste de paarden kan verstoren. En wie mag behalve alle fluitjes en krijsen, mag u natuurlijk ook gewoon applaudisseren, dames en heren. Wedstrijd tussen de muzikanten... Militairen die losse vlodders schieten en uh, de schoolkinderen. En voor de ruiters en voor de paarden is het een afvalrace. Nou ja, er rijden er morgen 59 mee en we zijn met 80. Dus, Hoi. Uh, ja, ja, zo is het. Ze moet echt een best doen. Ze uh. moet enorm hun best doen, zowel paarden als ruiters. Want het zijn allemaal voor de duidelijkheid geen professionals, hè? Uh, nee, het is een mix van uh, beroepsmilitairen en reservisten. En het zijn allemaal particuliere paarden die voor dit doel getraind worden. Heike Blauw van uh, de Cavalerie Ere Escorten. zeg, alles is anders, want we hebben een koning. Paarden merken er niks van. Maar uh, ik zie daar dat de oranje vaandel. Er staat nog een B in. Ja, dat klopt. Dat een oude vlag. Het is inderdaad wel een oude vlag, maar hij is uitgereikt door destijds vorstin Beatrix. Dus vandaar dat we die nog voeren. Ja, hoe lang dan nog? Nou, morgen voeren we de officiële standaard en er staat een W op van Wilhelmina. Die is nog ouder? Die is nog ouder. Dus wij hechten erg aan tradities bij de cavalerie. En een vlag met W.A. die komt er dan nooit, zolang deze niet uit elkaar vallen. Nou ja, het is in de tijd dat zij vorstin was aan ons uitgereikt. Dus vandaar dat we die gewoon voeren. Ja. Totdat we een, een nieuwe krijgen. Dus als de koning vanuit de Gouden Koets? een vlag wil met zijn eigen initialen, dan moet je gewoon een nieuwe vlag aan jullie geven. Daar komt het inderdaad op neer. de paarden doorstaan het allemaal goed. En wat mij betreft zijn de kinderen het eerste. Het is echt verschrikkelijk. Kinderen zijn erger dan de paarden, zei onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Was dat. Zuid-Koreaanse militairen hebben aan de grens met Noord-Korea een zwemmer doodgeschoten. Man sprong aan de Zuid-Koreaanse kant in een rivier en probeerde zwemmend de overkant te bereiken. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Toen hij na herhaalde waarschuwingen niet wilde terugkeren werd het vuur op hem geopend. Het gebeurt wel vaker dat Koreanen proberen illegaal de grens over te steken... maar bijna altijd willen ze dan van noord naar zuid. Sport. Peter Sagan uit Slowakije lijkt helemaal klaar voor het WK wielrennen eind deze maand in het Italiaanse Florence. Sagan was in de Grand Prix de Montreal in uitstekende vorm en hij soleerde naar de eindzege. I probeer de attack the last climb there and uh, I come alone and I'm very happy for this victory. Thank you for my team. Het uh, yeah, uh, is very, very good because I take I, I get one victory from uh, this adventure here in Canada. <laughs> Peter Zagan, die herinner ik nog even. Hij probeerde op de laatste klim aan te vallen en ineens reed hij alleen op kop, zei hij. ik ben blij dat ik een overwinning heb in dit Canadese avontuur. Afgelopen vrijdag zag hij zijn kansen op een zege in Quebec in het water vallen. Toen hij vlak voor de finish instortte en uiteindelijk tiende werd achter de winnaar Robert Gesink. De Noorse scheidsrechter Moon leidt woensdag in kamp Nou de wedstrijd tussen Barcelona en Ajax in de Champions League. Moon, 34 jaar, is hij en verloot vorig seizoen de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd... van Ajax in de Champions League tegen Manchester City. En hij leidde in april ook de kwartfinale tussen Real Madrid en Galatasaray. Nog meer voetbal, want Ivoorkust strijdt in de playoffs... van de Afrikaanse kwalificatie met Senegal om één plek op het WK. De Ivorianen met Didier Drogba en Wilfried Bony in de ploeg... waren tijdens de vorige twee WK's van de partij. Ghana, dat op het laatste WK pas in de kwartfinale naar strafschoppen werd uitgeschakeld... moet zich in de play-offs van Egypte omdoen om naar Brazilië te kunnen gaan. Het is inmiddels 12 over 1. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Amerika, Engeland en Frankrijk willen een stevige resolutie tegen Syrië in de Veiligheidsraad. Jos Farré uh, staat niet op de VVD-kieslijst in Roermond. Vanavond is er een vergadering met de leden, dan hoef we meer te horen... En de ANBO vreest een scherpe inkomensdaling voor gepensioneerden. Dat was het uitgebreide NOS Journaal van 1 uur. Zometeen hier op Radio 1, en Plag weer met het vervolg van lunch. Als je altijd interim manager bent geweest... en je krijgt een keer geen voorrang, dan hoef je niet opeens...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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Helene Plag. Goedemiddag, bijna alle maiskolven die u in de supermarkt ziet liggen... worden geïmporteerd door Giel Hermans. Hij is succesvol Nederlands ondernemer over zee... en met hem heb ik zometeen een werklunch. In de reportageserie In de Praktijk horen we van verslaggever Ingrid Koning... hoe bemiddeling tussen ruzie en de buren werkt... Het is vrijdag Nationale Burendag, maar tegelijkertijd komen er steeds meer initiatieven om de vrede tussen buren te bewaren. En na half 2 is er natuurlijk stand.nl, vandaag uiteraard over de uitgelekte CPB-cijfers. Wellicht voorspelbaar, maar de coalitiepartijen zien lichtpuntjes in de cijfers, terwijl de oppositie juist weer heel kritisch is. Wie heeft het gelijk aan zijn kant? We zijn benieuwd naar uw mening straks op de stelling, er wordt te negatief gereageerd op de CPB-cijfers.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 Op maandag staat de werklunch helemaal in het teken... van Hollandse ondernemerssuccessen in het buitenland. Vorige week hoorden we al hoe Hollands Glorie de stroopwafel... gretig aftrek vindt in Amerika, tot Brazilië, naar Thailand en weer terug. Nou, vandaag is de beurt aan entrepreneur uh, Giel Hermans... die met zijn Hollandse suikermaisbusiness... Uh, gat in de markt zoekt in Senegal. Maar nu dus uh, in Nederland. Giel Hermans, welkom. Dank u. Suikermais, is dat booming business? Uh, het wordt steeds meer gegeten, gelukkig. Ja. Steeds het is, uh, meer gegeten? Is. Ja, het is uh, uh, in Amerika zeer populair. Daar wordt uh, bijna 10 kilo per persoon gegeten. En in Nederland... Ja, dan uh, krijg je het bijna bij ieder gerecht erbij, ja, geloof ik, hè? Ja, en in Nederland zitten we al op 60 gram. Dus toen ik met mijn bedrijf begon, dacht ik, ja, minder kan het niet worden. Nee, en dat is 22 jaar geleden, hè, dat ja. u begon met het bedrijf? En toen aten ze rond de 30 gram, dus het is al verdubbeld in Nederland. Maar wat zag u er voor markt in dan destijds? Uh, waarom bent u erin gaan handelen? handelen? Ja, waarom ben ik erin gaan handelen? Ik uh, ben altijd, ja, wat dat betreft, uh, ondernemend geweest. En via de landbouwschool in Deventer, waar ik studeerde... kwam eigenlijk het product suikermaïs naar voren. Via een les tuinbouw. En toen ben ik gaan pionieren, het zelf gaan groeien in Nederland. En ja, van de ene kwam het ander... Ja, en de supermarkten vroegen naar goede kwaliteit en die kunnen we weer leveren. Ja, en zelf ook een liefhebber ervan geweest? Nog steeds. Of maakt dat nog dan steeds? Nog steeds? Ja, ja. ja, is dat we telen ook? zelf ook? hier in 100 hectare in Nederland. Dus we zijn nu volop Nederland aan het oogsten. Oké. Okay. Dan moet je toch iedere dag proeven of de kwaliteit goed is. Ja, maar goed, 22 jaar geleden begon dat dus heel klein in Nederland, 100 hectare. Maar is het een beetje klimaat hier? Ja. Ja? ja, zeker in het Limburgse, waar we wonen. Het is toch iets meer eh, landklimaat, iets, ietsje warmer. En dat gedijt de plant erg goed. Ja. Dus vanaf augustus, september en half oktober komt het uit Nederland. Want u bent wel redelijk rap de grens overgegaan om het uit te breiden. Naar welke landen is dat uh, geweest? Uh, zitten we? we zijn nu in Frankrijk, uh, Spanje, Marokko... Uh, Amerika en het laatste landje, of land, uh, Senegal. Ja, over Senegal wil ik het zo meteen uitgebreid hebben. Want dat is nu uh, wat het gat in de markt moet worden voor u. Maar die eerdere landen, wat zijn de ervaringen daarmee? Uh, ja, we zijn daar positief. Van positief. anders waren we natuurlijk niet uh, daar actief. Maar ja, er komen ook uh, teleurstellingen naar voren. En uh, flinke beren op de weg af en toe. Zoals daar zijn? Uh, wat is uh, bijvoorbeeld in Amerika? Waarom is Amerika minder populair aan het worden? Omdat daar het geregeld in Florida al vriest, nachtvorst. Uh, hurricanes, orkanen, ja, ja. die de hele uh, plat leggen. En ja, dan, je maakt afspraken met supermarkten om een bepaalde hoeveelheid te leveren. Naast nou, dan de jonge plantjes afvriezen, ja, dan heb je een, een vet probleem. Ja. Maar Spanje en Marokko, dat gaat allemaal wel oké? Okay. Nou, ook niet. Uh, Spanje dit jaar is totaal verregend. Een zeer koud voorjaar gehad. En daarna heel veel regen. Dus daar kwam het ook heel weinig van af. Dus toen hebben we echt weer terug moeten grijpen op Amerika. In dit geval Georgia. Om voldoende product naar Nederland te kunnen halen. Moet je echt aan, als ik het zo hoor, moet je echt een risicospreiding doen volgens mij? Dat je op heel veel plekken maar maïs gaat telen... In de hoop dat, een, dat de natuur het niet bederft. In ja, dat, geval. dat klopt. Eerder deden we gewoon één land, kwam het vanaf. Maar nu heb ik toch te, uh, het beleid dat we mensen twee landen... in een één seizoen uh, van, van, van betrekken. Ja. En, en is dat dan, wordt het dan helemaal geteeld op uw manier, zeg maar? Ja, we stellen wel bepaalde eisen, de raskeuze, de bemesting, het, het tijdstip van oogsten, het tijdstip van zaaien, de hoeveelheden. Want bijvoorbeeld in de eerste week van januari wordt er minder maïs gegeten als in april. Dus daar zitten ook nog wel lijnen in die we goed in de gaten moeten houden. Okay. En is suikermaïs heel anders dan gewone maïs? Ja, uiteraard. Is een Het is een totaal is andere plant. Het is zoeter. Ja? Het is uh, van nature een, een recessieve een gen zit daarin. Dus een, een plant die zich van, vanuit oorsprongsmaïs heeft die zich ontwikkeld. Maar is dat kunstmatig dan ontwikkeld of is dat nee, wel ja, een natuurlijk een ontwikkeling dus? Eh, spontane genetische, hoe zeg je dat, genmutatie. Ja, ja. uh, geweest. Ja, en wat er bij suikermais dus niet gebeurt... is dat er, uh, de koolhydraten, suikers, worden omgezet in zetmeel. En dat gebeurt bij gewone maïs wel. Oké, okay, en dat zorgt ook voor een zoetere smaak. Ja. En degene die wij in de winkels hebben liggen, die twee naast elkaar... dat is allemaal suikermais? Dat is allemaal suikermais, ja. Gewoon uh, zeg maar de voermaïs, de koeienmais, uh, die smaakt niet. Eten ze in andere landen ook alleen maar suikermais of eten ze daar wel? Nou, nee, de retrieve uh, wij niet lekker. Vinden. Het, ja, juist. Het gehalte van, su van suiker is wel. Uh, in Europa veel hoger als bijvoorbeeld in Suriname en de Aziatische landen. Daar ja. willen ze de minder zoete. Wij verkopen allemaal dubbelzoete variëteiten. Terwijl de. ...andere landen toch wel op de enkel variëteiten zitten. En hoe gaat dat dan als ze in, in andere landen mais voor u verbouwen? Zijn ze dan braaf en doen ze allemaal die suikermais? Of denken ze, ja, je kan maar wat. Uh, de gewone mais vinden wij beter. Dat is me wel eens gebeurd. We hebben een project gehad in Honduras. En precies volgens het plan zouden ze allemaal gaan telen. En toen was het tijdstip van Oogsen daar. En toen stuurden ze foto's per mail. Ik denk, wat is dit? En het was gewoon een maïs hadden ze gezaaid. Want er was er net na mijn bezoek toch een lokale uh, zaadleverancier langs geweest. En die vond toch dat hij een beter gras had, en daar zijn ze meegegaan. En ja, dan lig je weer een jaar eruit. Ja, ja. En dat zijn zo van die kleine vervelende incidentjes. Dat je denkt, je krijgt maïs, maar uiteindelijk laat je niks komen. Niet hetgeen wat je nodig hebt. Nee, precies. Nee, nee. Nu Senegal. Waarom is het Senegal uh, wat nu booming moet zijn? Nou, Senegal is uh, een land, uh, ligt hier zes uur vliegen vandaan. Met de boot acht dagen en suikermaïs gaat per gekoelde zeecontainer naar Europa toe. En dan is acht dagen een hele mooie afstand. Plus natuurlijk, het is een hele, of een redelijk, nou een stabiele natie. In vergelijking met andere landen die daar rondomheen ja. liggen. En de economie is daar ook sterk groeiende. En, en de do's en don'ts, qua, het is natuurlijk wel weer een ander land, andere mentaliteiten, andere omgangsvormen. Merk je dat in het zaken doen? Ja, volledig. Het is een volledig andere cultuur. Uh, het is uh, islamitisch, uh, dus daar moet je ook rekening mee houden. Dat je dus bijvoorbeeld uh, je voedsel niet laat zien als je in een gesprek zit. Als je dus even zo makkelijk gaat zitten en je benen over, over elkaar... en dan is je tegenpartij of je, je medepartij gelijk uh, verontwaardigd. Dus Wist je moet wel... u dat allemaal van tevoren? Nee, gelukkig hebben we in, uh, in Senegal een hele goede ambassadeur. en We hebben ook een handelsmissie, daar ben ik net van terug. Dat was een uh, samenwerking met NABC, de Nederlandse marine en de ambassade... En daar hebben we echt een top handelsmissie gehad. En daar krijg je ook een beetje de do's en de don'ts van de ambassadeur te horen. Oké, okay, dus dat is wel belangrijk dat voordat u echt zaken gaat doen... dat je dan even die dingen te horen krijgt van de ambassadeur in dit geval. Ja. Wat zijn dan nog meer de don'ts die hij doorgaf? Wat of de douche juist wel? Ja, de douche. Probeer toch Frans te praten. Uh, de, en geef in elk geval aan dat je Frans praat. en dat je dan op Engels overgaat. Met je de, als je de taal niet uh, goed beheerst. Uh, en beheerst u de Franse taal? Uh, niet voldoende, heb ik me gerealiseerd. Dus daar ga ik echt weer aan werken. Okay. En um, wat zijn er nog meer? Uh, geduld. Het, het gaat toch allemaal een, een stapje langzamer. Als, uh, als in Nederland. Dus daar moet je duidelijk rekening mee houden. En we hebben de afgelopen weken wel van uh, collega's van u... die in andere dingen handelen, andere Nederlandse ondernemers... gehoord van ja, dan zeggen ze wel ja... maar dan moet je echt niet geloven dat het zwart op wit staat. Of dat ze dingen wat de waarde is van mondelingen afspraken en hoe belangrijk netwerk is, of het informele circuit is. Hoe is dat in Senegal? Ja, ook het informele circuit speelt een hele belangrijke rol. Het is uh, uh, heel gauw allemaal enthousiast. Alleen je moet wel even door die roze wolk uh, doorprikken. Ik hoorde daar van een project uh, dat ze een slachthuis gingen bouwen... Uh, van 65 koeien per uur slachten. Nou, dan denk ik, dat is toch wel uh, heel snel. Als je iedere minuut een koe uh, moet slachten. Dus dan denk ik, nou, dat zal wel iets overdreven zijn. Ja, of op welke manier gebeurt het dan? Dat is dan natuurlijk. Uh, ja, ja, een op dat, ding. Ja. Maar goed, daar heeft u verder. Nou, ja, daar ben uw ik veel verder binnen niet, gegaan. Uh... Maar dan, dat zijn wel punten Denk dingen van. Oh, wacht eens even. Ja. En, en die religie, in hoeverre speelt dat een rol? Uh, gelukkig niet, eigenlijk. Het, is een, het zijn hele gemoedelijke mensen. En ze willen ook echt vooruit. Het is een hele jonge natie. Dus heel veel. De gemiddelde leeftijd uh, ligt vrij laag. Ten opzichte van andere landen. En, dus ze willen echt vooruit. En ook ja, de, de 5% christenen. De religie speelt wat dat betreft uh, geen rol. Zoals in andere landen. Zijn betrouwbare, een hand, betrouwbare handelspartner? Is het gelezen? Uh, ik denk het wel, het zal nog even uit moeten wijzen. Je moet natuurlijk altijd, waar je ook ter wereld actief bent... dat hangt niet van Senegal af... maar er zijn natuurlijk altijd mensen die geld in jou willen verdienen. Ja. En daar moet je wel goed rekening mee houden. Hoe leer je dat te doen? Dat moet je op een gegeven moment gaan doorzien, denk ik. Ja, dat is een beetje onderbuikgevoel. Mensen goed recht in de ogen aankijken. En ja, het kan wel eens verkeren dat fout gaat. Want hoe heeft u dat gedaan? U gaat naar Senegal toe. U heeft uw oog daarop laten vallen... Gaat u dan het land doorreizen om te kijken? Waar is geschikt land? Wat zijn geschikte partners? Hoe werkt zoiets? Ja, dat is het eerste. Ik ben nu drie jaar actief in Senegal. En de eerste keer dat ik in Senegal ben... ben ik echt uh, gewoon met mijn rugzakje het land ingegaan. En ik wil, zoiets moet je proeven, ruiken en beleven. Want het is uh, totale chaos als je op het vliegveld in Dakar aankomt. Uh, dan word je in een taxi geduwd. en Dan betaal je iemand vijf uh, euro. En dan kom je uiteindelijk bij je hotel. En dan schijnt die, of dan wil die hotel... Of de, de taxichauffeur, die wil dan nog een keer geld hebben. En dan zeg je, ja, ik heb net aan jouw maat geld betaald. hij dan zegt hij, die ken ik niet. Oh ja. Ja. En ja, dat zijn wel van die discussies. En dan moet je gewoon hard opstellen. En verder en daarna gewoon gekeken. Dit is uh, interessant land voor mij. En ja, dan, uh... uiteraard een beetje huiswerk gedaan. Klimatologisch uh, ligt het natuurlijk. Als je op je iPhone kijkt uh, bij het weer. Het is altijd 30 graden en altijd vol op zon. Nou, dat is iets wat Mais uh, ja. wil hebben. Ja. En dan ga je op zoek naar de, de juiste partners. En ja, Met een beetje geluk. Ik ben eigenlijk met mijn neus in de boter gevallen. Want ik heb een, een heel groot bedrijf uh, gevonden. Die daar echt uh, al mee bezig waren. En die nog afzet zochten in Europa. Oké. Okay. En daar gaat u nu mee samenwerken. Moet u dan ook vaak daar zijn? Ja, ik wil toch wel drie, vier keer per jaar uh, in Senegal uh, aanwezig zijn. Het ook nog mee eigenlijk. Want ja. is dat dan weken of maanden? Nee, nou ja, als ik ga is het maximaal een week. Oké, okay. ja. dus het de de meeste deel van de tijd brengt u gewoon hierdoor? Breng ik hierdoor, ja. Exact. Omdat ik heel veel vertrouwen heb in de partner waar ik mee ja. samenwerk. Ja. En ja, als het ergens een keer uh, niet goed gaat, ja, dan is het een het vliegtuig stappen. En dan ben je binnen, normaal binnen twaalf uur je ergens uh, ter plekke. Ja, dat is fijn dat het ook op een redelijke afstand nog ligt, hè? Ja. wat u aan het begin zei. En dan uh, die, die Senegalezen, houden die een beetje van uh, suikermais? Nee, in Senegal eten ze alleen maar weer van die minder ook zoete maïs. Ja. Ja, dus eigenlijk de, de producten die wij niet uh, kunnen exporteren door een kwaliteitsprobleem... Uh, of de kolven zijn te klein, uh, die raken we ook in Senegal niet kwijt. Dus we gaan ook nog proberen natuurlijk die Senegalese aan de suikermaïs te krijgen. Daar ligt de volgende uitdaging. Senegal ja. aan de suikermaïs ja, krijgen. Ja, dat klopt. Ik wens u heel veel succes. En leuk dat u even kwam vertellen over hoe het allemaal werkt. Daar uh, suikermaïs in Senegal. Ja, dank u ja. wel. Ja. Dank u wel. Giel Hermans. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Komende zaterdag is Burendag. Buren kunnen elkaar dan beter leren kennen... door zelf activiteiten voor de buurt te organiseren. En dat is wel nodig, want het aantal meldingen van Burenruzies is toegenomen. Waren er in 2012 nog 11.000 meldingen, dit jaar zijn het er nu al 12.000. Een organisatie die in Nederland bemiddelt in Burenruzies is Stichting Beter Buren. En verslaggever Ingrid Koning loopt deze week met ze mee... was vanochtend in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Hey Ari, goedemorgen. Goedemorgen. Goed iedereen hier. Ja, ik vind het wel belangrijk om uh, goede burencontacten te hebben. He, want als je elkaar kent uh, is het gewoon makkelijker als je hulp nodig hebt. Of als er iets is om maar even naar elkaar toe te stappen. Ik loop samen met Bente T, directeur van Bete Buren door Amsterdam en door de Rivierenbuurt. U bemiddelt hier vaak? Ja, we bemiddelen hier heel vaak. Uh, je ziet, het zijn allemaal uh, nou, best oude woningen. Uh, iedereen woont boven en naast elkaar. Vaak houten vloeren, dus dat uh, geeft best wel wat reuring. En dan moet je denken of aan uh, geluidsoverlast of uh, hè, de binnentuinen waar mensen ruzie hebben over. Nou, de een wil barbecuen en de andere net zijn was buiten gehangen. Of uh, spelende kinderen die lopen te gillen. Dus ja, het is een uh, buurt waar veel uh, activiteit is voor ons. We lopen nu naar een huis waar gemiddeld is. Uh, nou, dat is een uh... Bovenwoning. Wat is hier precies gebeurd? Nou, wat hier gebeurd is, is dat de uh, bovenbuurvrouw... die had uh, erg last van uh, de onderbuurman. En uh, wat bleek nou het geval? Uh, ze kenden elkaar eigenlijk heel slecht. En uh, zij wist niet dat haar buurman uh, nachtdienst had. Dus op het moment dat hij thuis kwam en zijn bed indook... Uh, nou, werd hij uh, altijd erg boos als zij uh, met haar hakken door het huis liep. En uh, nou, ging hij schreeuwen of tegen het plafond aan tikken. Dus dat bracht een, een hoop stress met zich mee. Wordt er nou veel geklaagd door buren in Nederland? Uh, ja, dat neemt uh, steeds meer toe en uh, nou ja, dat komt ook weer door het feit dat mensen elkaar uh, eigenlijk niet meer kennen. Hè. Dus dan uh, wordt er al gauw geroepen die asociale buren, die doen dit en die doen dat, ze doen het expres. Nou, en vaak is dat natuurlijk helemaal niet zo, maar uh, als je elkaar uh, kent kan je gewoon makkelijker uh, rekening houden met elkaar. Wat staat er op nummer 1 waar buren over klagen? In de grote steden is dat geluidsoverlast dat zo'n 58%. Procent. En in de omliggende gemeente is dat ook zo'n 38%. Procent. Er lopen hier verschillende mensen langs ons heen. Ik zal eens even vragen of zij wel eens last hebben van hun buren. Mm, alleen als ze verbouwen. Te veel lawaai. Ja. Heeft u wel eens last van uw buren? Ja, bedreigen. Oh, dat klinkt wel heftig. Ja, wacht. En waarom bedreigt ze u dan? Omdat mijn vriendin is nu hier. Zij praat geen Nederlands. En als zij één uh, praatje op telefoon praten, gaat de buren bedreigen. gaan ze de duur heel hard duwen. Dit is wel gelijk de meest heftige vorm van uh, burenruzie. Ik ga deze week meelopen met Stichting Buren. Ik ga eens kijken uh, wat ze doen bij een intakegesprek voor een bemiddeling. Maar ook uh, wordt er een cursus deze week gegeven voor nieuwe buurbemiddelaars. En ik ben natuurlijk ook wel heel erg benieuwd: helpt dit überhaupt dat buurbemiddelen? We het morgen. Ingrid Koning was dat. En morgen hoort u haar dus weer rond deze tijd. In stand.nl gaan we het zometeen hebben over de CPB-cijfers. Worden ze nou te negatief benaderd of niet? Daar willen we graag uw mening over hebben zometeen.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 Oud-wethouder Jos van Rij staat toch niet op de kieslijst in Roermond... meldde NRC en Dagblad de Limburger. Directe aanleiding zou een uitspraak van premier Rutte zijn. Die zei dat politici waar een strafrechtelijk onderzoek naar loopt... er beter aan doen niet kandidaten zijn voor een plek op een politieke lijst. Als blijkt dat het Belgische telecombedrijf Belgacom het doelwit is geweest van cyberspionage, dan zal België gepaste stappen ondernemen. Dat zei premier Di Rupo in een reactie op berichten dat Amerikaanse inlichtingendienst, NSE, het bedrijf al sinds 2011 aftapt. In de computersystemen is een virus gevonden waarmee informatie kon worden afgeluisterd. En de kleine vliegende camera die gisteren neerstortte bij een campagnebijeenkomst van bondskanselier Merkel was van de Piratenpartij. Die wilde Merkel duidelijk maken hoe het voelt om plotseling door een drone bespied te worden. Tot zover het belangrijkste nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilaine Plag. Goedemiddag, na negen kwartalen waarvan acht met negatieve groei... is de verwachting dat dit half jaar en komend half jaar... de groei weer licht positief is, schrijft het Centraal Planbureau. De extra bezuinigingen van 6 miljard euro... staan een lichte groei niet in de weg. En toch reageren de oppositiepartijen en veel economen negatief. Het kabinet van VVD en PvdA zouden de economie kapot bezuinigen. Econoom Ivo Arnold hierover. Het is vooral de pijn verdelen en na die 3% toe... En op de korte termijn kun je dat bijna alleen maar door, door, door toch ook fors de lasten te verzwaren. Dus het zijn niet keuzes waar economen nou heel erg blij van worden. Hebben de economen en de oppositiepartijen gelijk en zijn die CPB-cijfers slecht... of geven de cijfers juist hoop en klimt Nederland langzaam uit het dal? Ik ga daarover praten met Henk Nijboer, Tweede Kamerlid van de PvdA. Meneer Nijboer, welkom. Goedemiddag. Om te beginnen drie keuzes voor u. U mag beantwoorden met ja of nee. De CPB-cijfers zijn een boost voor consumentenvertrouwen. Ja of nee? Nee, nee. Nederlanders zeuren te veel over bezuinigingen. Ja of nee? Nee. De stijging van de werkloosheid is onvermijdelijk. Ja of nee? Ja. De stelling waar u thuis over mee kunt praten in Stand.nl is vandaag... er wordt te negatief gereageerd op de CPB-cijfers. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, is 0800-1101. U kunt stemmen via de website www.stand.nl en twitteren kan met hashtag standpunt. Meneer Nijboer, de stelling, er wordt te negatief gereageerd op de CPB-cijfers. Bent u het daarmee eens of oneens? Ja, ik begrijp de reacties wel, maar ik ben het eens met de stelling. U bent het eens met de stelling, dus het is te negatief. En waarom vindt u het te negatief? Nou ja, omdat we nu zien dat uh, na jaren van procenten koopkrachtverlies. Uh, volgend jaar een gematigd koopkrachtverlies uh, wordt voorspeld van een half procent. Dat is natuurlijk nog steeds uh, vervelend. Uh, dat de economische groei na twee jaren van krimp uh, weer een beetje aantrekt. Dus we lijken toch wel uit het dal uh, op te klimmen. Uh, en als ik sommige kranten sommige en sommige meningen uh, lees. dan uh, is het alleen maar zwartgalligheid. Uh, en ik denk dat er een beetje een gemix beeld uh, is. Dus u opende echt vol genoegen de Telegraaf vanochtend, want dat was de enige die positief gematigd positief was in ieder geval. In nou, ik, ik lees elke krant elke dag met veel uh, oh, plezier. Ja, ja. Maar, uh, nee, maar goed, die, die, die lieten zien dat inderdaad uh, dat, uh, de koopkracht uh, tegenvallers die waren voorzien, die ook waren voorspeld. En bijvoorbeeld ook de effecten van het uh, pakket van 6 miljard. Daar had het financiële, het financiële dagblad een analyse van hoeveel uh, remt het de economische groei. Dat, dat het heel beperkt is. Mensen zeiden van uh, met 6 miljard bezuinig je de economie kapot. Daar heb ik heel veel debatten over gevoerd. Uh, het kabinet heeft heel precies gekeken hoe de uh, doen we de economie zo weinig mogelijk schade aan? Hoe ontzien we die groei zoveel mogelijk? En ik moet constateren dat dat is gelukt. Want de groei is nog steeds een half procent. Ja. is een kwart procent minder dan wanneer het, niet zijn, het pakket niet zou zijn genomen. Maar datzelfde financieel dagblad stelt ook. Tenminste, IMF-economen in het FD... die stellen dat het hele effect van de bezuinigingen... dat negatieve multiplier effect, zoals het zo mooi heet... veel zwaarder is dan nu wordt ingeschat. Dus de cijfers zouden wel eens veel negatiever kunnen zijn... dan het CPB nu stelt. Ja, dat is natuurlijk altijd bij voorspellingen van groei van het CPB... dan weet je één ding zeker, dat ze niet uitkomen. Uh, maar uh, het CPB heeft daar zelf een hele analyse aan gewijd. Die hebben dat nou ja, gewogen. Die hebben voorgaande jaren steeds gezegd... ja, we voorspellen wel, maar er zijn veel neerwaartse risico's. Dit jaar zeggen ze het andersom. Ze zeggen, nou ja, het is ongeveer in evenwicht. Het kan positiever zijn, het kan negatiever zijn. Dus in die zin hebben deze cijfers ook iets meer hebben iets meer fundament... Dan de, dan de voorgaande. Maar in een crisis blijft het moeilijk voorspellen voor het CPB. Ze zijn zelf ook de eerste die dat erkennen. Ja, want het is natuurlijk ook maar hoe je ze dan gebruikt. Aan de ene kant zegt u ze komen nooit uit... en aan de andere kant baseert u nu wel uw gematigd positieve houding erop. Ja, zo is natuurlijk precies. Precies de economie voorspellen kan niemand. Uh, maar het CPB heeft jaren ervaring... doet dat naar beste eer en geweten. En daar baseren we uh, in Nederland altijd ons begrotingsbeleid op. En het lijkt me ook verstandig, want ze zijn onafhankelijk. Uh, en dat moeten we ook zo blijven doen. Ik neem nog even wat reacties met u door. SP-voorman Emiel Roemer noemde de cijfers dramatisch ziet hij dat dan helemaal verkeerd? Nou, ik vind de, de Partij van de Arbeid heeft ook grote zorgen... over de oplopende werkloosheid. En daar wijst de, de heer Roemer ook terecht op. En dat is ook precies de reden waarom wij naast het op orde brengen van de begroting ook een investeringsagenda van uh, het kabinet verwachten met Prinsjesdag. Juist ook met zaken buiten de begroting. Zodat de bouw weer kan bouwen. Woningcorporaties weer een woning bouwen. Elke woning is drie banen. Pensioenfondsen investeren in Nederland. Uh, er staat duizend miljard bij pensioenfondsen. 1% daarvan is al 10 miljard. Als je het in perspectief zet van dat 6 miljard. Kredietverlening op gang komt. Kortom een hele agenda juist buiten de begroting om waar zo weinig geld is. Uh, om de economie weer aan te jagen en werkgelegenheid te stimuleren. En ik snap dat de heer die Roemer daar zorgen over heeft, ja. die deel ik ook. Maar dat was dat niet alleen Roemer had dat, ook CDA-leider Buma... Ja, die precies. maakt zich zorgen over die stijging van, uh, die stijging van de werkloosheid. Hij gaf vanochtend uh, hier op Radio 1 ook gewoon een klein voorbeeldje... van als ze nou eens die accijnzen niet zouden verhogen... dat zou al voor de slijters, voor de benzinepompen... zou dat al allemaal inkomsten schelen. Nu gaan er veel te veel bedrijven failliet... door die hoge accijnzen die wij in Nederland hebben. Dat zijn hele heldere maatregelen waardoor het kabinet kan zorgen... dat er minder werkeloosheid is. Ja, je moet dus. Met, en dat heeft het kabinet ook echt geprobeerd om het pakket. Hè, we moeten ook de begroting in evenwicht uh, maken. En ik heb de heer Buma ook gelezen afgelopen zaterdag. Die zei van nou, we gaan ook voorstellen doen. Dus die bekijk ik ook graag als hij maatregelen heeft. Uh, en ook gedekte maatregelen heeft uh, die de economie meer ontzien. Dan sta ik daar direct voor open om ze over te nemen als uh, Partij van de Arbeid. Uh, maar we moeten wel een evenwicht vinden in begroting op orde, uh, werkloosheid bestrijden uh, en koopkracht ja, ontzien. En maar... ik denk dat, het, dat er een mooi evenwicht is gevonden. Maar als het beter kan en oppositiepartijen ideeën hebben om het beter te maken, dan uh, sta ik graag uh, daarvoor open. Ja, geeft dat een beetje aan hoe wanhopig de situatie nu is? Dat u daar zo voor open staat? Nee hoor, ik sta altijd open voor goede ideeën. Uh, ik heb geloof ik ook met mijn collega van de SP de meet. De moties aangenomen gekregen las ik laatst in een krant. Uh, ik vind gewoon dat als, uh, als mensen goede ideeën hebben in het parlement uh, en ik vind ze goed dat ik ze steun. En dat, dat geldt eigenlijk altijd, of het nou crisis is of niet. Ja, u zegt net van we hebben geprobeerd een goede balans te zoeken. Volgens mij zijn we daar uh, redelijk goed in geslaagd. We worden net de ambo om één uur ook in het nieuws zitten. En die zeggen: voor sommige mensen gaan er 10% op achteruit, met name die ouderen. Hoe kan u dan spreken over een balans? Nou, ik heb de 10% heb ik nergens het gezien. Het is de dat stapeling op... hè, die zij hebben uitgerekend. Ze zegt ja. er wordt altijd van gemiddelde uitgegaan, maar als ik ik geen pensioen heb, niemand anders heeft 20.000... ja, dan is het gemiddelde 10.000, maar dan heeft diegene... met nul het heel erg slecht. Ja, maar de, de, de koopkrachtplaatjes... zien er echt evenwichtig uit. Er komen ook gerichte maatregelen. Hè. Er komt 100 euro voor gezinnen... Uh, die juist sociale minimum maar ook mensen met alleen... AOW bijvoorbeeld, om hen te ontzien. Uh, ten aanzien van chronisch zieken en gehandicapten... Is er, uh, is er, is, er komt er een hele pot... voor gemeenten, 700 miljoen, dat is echt veel geld... om gericht uh, juist die stapeling... te voorkomen. Dus plaatjes van 10%... kan ik me niks bij voorstellen. Nee, maar dan... We zouden het ook over de pensioenachteruitgang, naast die koopkrachtdaling die er al is. Nou, die zorg, zit in de koopkracht. Je, wat zegt u? De pensioenachteruitgang ja, zit allemaal. Maar dat in de je de koopkracht al kracht. jaren niet geïndexeerd wordt, dat ja. zit daarbij. Ja, dat zit al in de, in de half procent die we gemiddeld met z'n allen uh, erop achteruit gaan volgend jaar. Maar vergelijk het met 2,5 procent in 2012, kwart procent dit jaar, uh, dan is, blijft het een achteruitgang. Uh, het is voor iedereen vervelend, uh, maar wel gematigd dan voorgaande jaren. Ton Heert van de vakbond FNV heeft het uh, over een koopkrachtaanslag... Ja, ik, dat kan ik niet plaatsen. Zeker niet omdat uh, in 2012 2,5 procent, vorig jaar kwart procent, nu 1,5%. procent. Mensen hadden veel meer uh, voorzien, tenminste, als ik de discussies voor, uh, tevoren hoorde over het uh, pakket. Dus ik denk echt dat die 6 miljard uh, zo gericht mogelijk, zo precies mogelijk is gekozen. Bijvoorbeeld verspilling in de zorg aanpakken, stamrecht bij Dat slaat niet aan uh, aan de economie. Uh, dat ontziet mensen, ontziet koopkracht... dus dat is echt zo goed mogelijk gekozen. Als die zes miljard van tafel zou gaan, wat niet gaat gebeuren... maar dat zou Emil Roemer bijvoorbeeld graag willen... zouden dan de cijfers niet heel wat positiever worden? Nou, dan hadden we een kwart procent economische groei meer gehad... in plaats van een half, drie kwart. Dat is het verschil. Ja, en? Een nou, beetje zijn welkom, zou je dan denken? Nou zeker, maar daar, het, wat ik, het, het probleem is groter. Hè? Dus daarom, daarom pleit ik als PvdA... van ook om juist al het vermogen. dat we als welvarend land hebben aan te wenden. Woningcorporaties, als die 30.000 woningen bouwen per jaar. die hebben echt ruzie gemaakt hè, in het verleden. Die strijdbel is begraven. Dat zijn 90.000 banen. Dat zijn echt investeringen van pensioenfondsen. kredietverlening die niet op gang komt bij MKB's. Daar, daar moeten maatregelen worden genomen. Dat hoeft geen begrotingsgeld te kosten. En dat helpt de economie er echt bovenop. Uh, meer dan uh, een uh, procent meer of minder uitgeven als overheid. Hoe verklaart u dat de Nederlandse economie blijft achterlopen... bij omringende Europese landen? Uh, nou, we, we, we volgen wel de trend, maar we lopen iets achter. Dat komt door een paar uh, dingen, maar twee zijn heel belangrijk. De financiële sector is heel erg groot en we zitten in een financiële crisis. Dus we hebben ook een harde schok. En twee, onze huizenmarkt was uh, opgeblazen hè, door de hypotheekrente te lang op zijn beloop te laten. Uh, ja, zitten we nu op de blaren, want veel mensen uh, financierden eerst natuurlijk uh, met hun overwaarde keukens en kochten dingen. En nu gebeurt het andersom. Restschulden moeten worden afgelost en dat zet een rem op de economie. En dat heeft niks te maken met beleid dat gevoerd wordt en het kapot bezuinigen van het land, dat nou, dit kabinet verweten wordt. Dat heeft alles te maken met beleid wat gevoerd is. Want we hebben die uh, financiële sector te laat uh, aangepakt als land. Zeker deels. Hypotheekrenteaftrek waren wij overigens al eerder voor om dat te, te beperken. Maar dat was echt nodig. Dat snapt nu ook iedereen. Maar dat is wel te laat gebeurd. Dus het heeft zeker met beleid te maken, maar niet met beleid van, uh, van dit kabinet. Je pakt de problemen van... juist aan. Dat, daar zijn de meningen dat over verdeeld. Wij gaan straks naar de luisteraars, uh, luisteren hun mening. In ieder geval wat reacties van onze site. Een bezoeker die schrijft... hoe vaak moeten we de een na de andere financiële dreun incasseren... met de opdracht erbij daarover vooral positief te blijven? Wat zou u deze luisteraar willen beantwoorden? Ja, ik roep niet meer, Ik probeer heel uh, uh, zakelijk toch wel naar de cijfers uh, te kijken. Dus ik, ik roep niemand op om positief uh, te blijven of om negatief te zijn. Ik probeer te zien wat er, uh, wat er gebeurt. En ik zie dat de daling de afgelopen... En dat voelen mensen natuurlijk ook gewoon in de portemonnee. Dat heeft iedereen gevoeld de afgelopen jaren. Dat dat minder is volgend jaar dan uh, de afgelopen tijd. Dat de economie weer aan lijkt te trekken na jaren van krimp. Uh, en, maar dat is nog steeds geen grote groei. Dus ik hou hier ook absoluut geen Hosanna verhaal. Er is ook geen enkele uh, reden toe. Maar het is ook geen reden toe om... Uh, om ons helemaal in de put te praten. andere luisteraar schrijft... Rutte is zo'n beetje de enige die nog gelooft... in het beleid van dit kabinet. Economen, maatschappelijke organisaties, het IMF, de Wereldbank... allemaal waarschuwen ze voor negatieve effecten... van dit beleid op de economie. Nou, en we hebben dan dus nog meneer Nijboer die erin gelooft. Nou ja, en, en ook wel meer. Het is een selectieve uh, groep. Uh, maar het, ja, we... de groep tegen dit beleid wordt wel steeds groter. Hè? Ja, maar het is op zichzelf niet... Uh vreemd dat in tijden van crisis, waar we echt met z'n allen, we hebben gewoon met z'n allen welvaart verloren, hè, inkomen verloren. Dus dat voelt ook iedereen. Dat voelt iedereen nu. Dat zal iedereen volgend jaar ook voelen. Uh, dus dat dat weer, weerstand oproep begrijp ik heel goed. Maar ik denk dat mensen ook heel goed begrijpen dat, uh, dat niet de politiek, wat aan de internationale economische crisis, dat er alleen wij uh, de werkloosheid. En dat was ook de, de reden, dat we op die derde vraag dat ik nee zei. Deels is het onvermijdelijk. Je moet alles doen om de werkloosheid te bestrijden. Daar roep ik het kabinet ook echt toe op, omdat met plannen voor te komen, maar je kunt het niet helemaal voorkomen. En ik geloof ook echt dat niemand gelooft dat dat, uh, dat zo is. Dat daar hou je mensen een rad voor oog. Maar ik weet aan het begin van de crisis nog... dat er binnen, e binnen economen ook wel verdeeldheid was... over moet je nou investeren of bezuinigen tijdens die crisis. Maar ik heb het idee dat nu wel steeds meer economen... toch echt niet meer op die bezuinigingen zitten... waar het kabinet maar wel op blijft hangen. Ja, maar ik heb bij het CPB werken bijvoorbeeld heel veel economen. Ik heb ook andere econo's, Zweden van Wijnbergen, niet, niet de minste, uh, gehoord. Uh, en het CPB laat gewoon zien, dat het maakt nogal wat uit hoe je het vormgeeft. Stamrecht BV's, is 2 miljard van de 6 miljard. Uh, is, is eigenlijk Het CPB zegt, misschien levert het wel extra uh, werkgelegenheid op. We ramen nul, maar misschien is het wel extra. Dus het maakt echt uit hoe je... het Verspilling in de zorg, dat kost, kost je weinig tot geen economische groei. En dat zie je dus ook in de, in de cijfers. Dus het maakt ook wel echt uit wat je doet in een economie. Ik denk dat het kabinet daar een goed evenwicht in heeft gevonden. CDA-leider Buma die gaf nog aan... Van, hoe kan het, die overheid blijft nog maar steeds meer uitgeven. Daar moeten ze aan werken. Overheid moet gewoon minder uitgeven. Ja, maar dat, dat, de overheid... dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? Mm -hmm. Dus dan, Ik zie de begroting van het CDA... wel met echt belangstelling tegemoet. hoor. Want er mag geen lastenverzwaring. Nou, stamrecht BVs noemde ik net. Dat is iets wat niet raakt en wat een derde van het pakket is. Uh, uitgavenvermindering heeft CDA... bijvoorbeeld bij het woonakkoord niet voorgestemd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd... Naar de dekkende voorstellen die zij zullen doen. Want het CDA ken ik ook als partij... die verantwoord met de overheidsfinanciën omgaat. En hoe die puzzel wordt gemaakt, die kan ik nu niet maken. Dat zullen we straks zien bij de beschouwingen. Ja. Uh, maar daar kijk ik echt met grote interesse naar. Nog één reactie van onze site. Houd toch op met zeuren en zeiken. We hebben het in Nederland nog steeds goed. Klagen doen Nederlanders eeuwig en altijd. En, tussen haakjes, ook ik zit in de hoek waar de klappen vallen. Vind u ook dat Nederlanders te negatief zijn, te veel zeuren? Nee, ik begrijp dat heel goed. Ik vind, ben het er overigens wel eens dat uh, we zijn natuurlijk nog een ontzettend uh, welvarend uh, land zijn als Nederland. En we het ook ontzettend goed hebben de zorg en het onderwijs. Het kan allemaal veel beter, maar de basis is natuurlijk gewoon heel goed. Uh, maar ik snap ook heel goed dat als mensen in inkomen erop achteruit gaan... of zaken meer moeten betalen, of uh, zeker als hun baan... daarom vind ik werkloosheid het allerbelangrijkste, baanverliezen... Ja, dat, je dan, uh, dat je dan reden hebt tot zorgen. Dat uh, begrijp ik heel goed. En er is er ook reden tot zorgen. Zullen we eens gaan luisteren naar reacties van onze luisteraars? Meneer Nijboer, u luistert mee, hè? Prima. Eerst even een tussenstandje van de stelling. Er wordt te negatief gereageerd op de CPB-cijfers. Bijna 1100 mensen hebben hun stem uitgebracht. 26% is het eens met die stelling en 74% is het ermee oneens. U kunt nu bellen om te reageren. 0800-1101. Ja, ik spreek met Bert Faber uit Lonsmeer. Ik, nee. uh, ik ben het uh, oneens met uh, de stelling dat het uh, CPB gelijk heeft. Ik bedoel, ze zitten er eigenlijk altijd naast. Uh, om even dus, uh, uh, uh, aan te halen, in 2008 voorspelde het CPB nog 1,14, kwart 1 procent groei. En in 2010, dus uh, uh, was, was de uitkomst over 2009? Een krimp van 4%. Ja, maar... Een verschil van 5,4%. Het gaat nu even: meneer Faber, of u vindt dat er te negatief gereageerd wordt op de cijfers. Eh. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, zei ik het verkeerd. Nee, nee, nee, nee, ik vind, ik vind het zeer terecht dat er, dat, er zo dat er zo gereageerd wordt. Omdat, uh, ja, nou ja, je, je kan het eigenlijk, het voorspellen van het uh, CPB, dat is eigenlijk het voorspellen voor het weer. Kunt u het weer voorspellen oh. voor de komende winter of volgende zomer? Ik zou het graag willen, maar ik denk ja, dat, nee, dat het dat gelijker... Heeft... Nee, dat is met, met, met, met, die, met die voorspellingen van ja. het CPB precies hetzelfde. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag met Marijke Wissink. Hallo. Uh, ja, nou, ik, ik vind ook dat er veel te negatief gereageerd wordt, maar dat is, vind ik, al een hele tijd. Maar wat moeten we nou eigenlijk met die cijfers en die gegevens? We weten toch al, ik weet niet hoe lang, dat de bomen nou eenmaal niet door in de hemel groeien en dat er in Den Haag ook geen geldboompje staat. Ja. We moeten gewoon eens leren om eens weer een stapje terug te doen. De tering naar de neering te zetten. En dat de mensen het moeilijk hebben, Nou, dat zal best zijn. Maar dat komt niet alleen door de situatie waarin Nederland verkeert. Dat komt soms ook onder andere bijvoorbeeld door echtscheidingen. Door mensen die uh, uh, wat betreft met het huis kopen veel te veel hypotheek genomen hebben. Nog een keer er weer wat bovenop. Ja. Enzovoort, enzovoort. Want er zijn genoeg mensen die zeggen ik kan geen stapje terug meer doen mevrouw Wiesink. Yeah, ik denk dat er nog een heleboel mensen zijn die nog best een beetje terug kunnen... als ze dus maar een ander bestedingspatroon uh, zich aanleren. Okay. En, en, waarom moet je drie of vier keer in het jaar met vakantie? En, zo, en waarom moet je zo vaak nieuwe dingen kopen? Ik denk, ik denk dat we best nog met z'n allen iets terug kunnen. En als okay. we eens een beetje kijken, verder kijken dan onze neus lang is... dan hebben wij het hier in Nederland nog zo goed. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, u spreek met de Jong. Hallo. Hallo, ik ben het oneens met de stelling. Ik vraag me af ook hoe het CPB tot deze voorspelling komt. Als je bekijkt dat er volgend jaar onze werkloosheid flink op uh, vooruit gaat, dus nog meer mensen werkloos worden, hoe wil je dan die economie opkrikken? Waar komt dan dat bestedingspatroon vandaan dat het allemaal een beetje beter zou gaan? Dat begrijp ik allemaal niet. Nou, de wereldeconomie kunnen... gaat iets aantrekken, hè? daar profiteren wij natuurlijk ook van mee. Nou ja, uiteindelijk. Ik weet niet, uiteindelijk misschien wellicht een heel klein beetje, maar dat zal zeker niet de voorspelling zijn die het CVP doet. Nee. Maar u zegt, er worden maar meer mensen werkloos, dus hoe kun je dan verwachten dat we ook nog investeren? Hoe kun je verwachten nee. dat we gaan investeren, dat we een nieuwe auto gaan kopen of ja. wat dan ook? Dat kan gewoon niet. Wat okay. je niet hebt, kun je niet uitgeven en we krijgen nog minder. Dus het uitgavenpatroon wordt nog minder. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedendag, ben ik het. Ja, u mag het ja. zeggen. Ja, ik, uh, ze, uh, ze reageren niet te negatief... maar de accent ligt verkeerd. Want het gaat om uh, over de verdeling van nationaal inkomen. Hè. De y, uh, de, I in de En dat betekent dus dat, uh, dat dat van bovenaf wordt verdeeld... en dat aan de onderkant het minste terecht komt. Ja. Dus, en wat ze nu aan het doen zijn is eigenlijk... want ik al een paar, uh, vijf weken hoorde dat op de radio... van de VVD, de roep om uh, de Duitse oplossing van tien jaar geleden. Hè. De, de agenda 2010, die is te scheuren... En, uh, nou ja, waar het op neerkomt, is, anders heb ik misschien te veel tijd nodig. Is dat er daar alleen nog maar. Uh, er is sowieso geen minimumloon. Er zijn joppen van. Uh, Nebenjoppen noemen ze dat, of mini jop Dus dan krijg je 400 euro. En dan hoef je geen, geen afdracht te geven. Maar overal is er. Er zijn 8 miljoen mensen die onder de. in Duitsland. onder de dingen zitten. Ja, ja. Ja, en wat je, je dus krijgt. Wat, oh, sorry, wat hadden broer. Het Rijnland-model hier. En die krijgen we het Anglo-Saxische model. En dat is uh, net als Amerika. Dus degene die nu aan de macht zijn, de VVD en dingen, met behulp, dat gebeurt altijd. Ik ben zelf socialist, maar ze doen altijd met socialisten. Mm. Alles afbreken wat de arbeider vanaf 1940 of 1945 hebben opgebouwd. Oh, okay. In overleg, poldenmodel. Ja. Dat gaat nu. En nu zie je dus dat mensen die eigen huis hebben gekocht de middenklasse, ja, die worden ook slachtoffer. Ja. Dank, dat... Dank u wel. Ik ga u danken okay. voor uw bijdrage. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, Boezen en Rinkhuizen. Hallo. Er uh, wordt niet te negatief gereageerd. Er mag pistolen sceptisch op gereageerd worden, want men doet het al vijf jaar verkeerd. En de aanname dit jaar is al heel schijnend, want men gaat uit van een groei. U zei het net zelf ook al. Men gaat uit van een groei van een wereldeconomie. Uh, nou, dat uh, kunt u ge gevoelig op uw mooie buik schrijven. Dat gebeurt gewoon niet. Er komt geen groei. Men gaat dus gewoon weer uit van verkeerde aannames... En dan een gemiddeld koopkrachtverlies van een half procent. Dat is meer een kwestie van ja, hoe zus hoe, uh, ik de bevolking slaap. Want ik denk dat de inkomensachteruitgang bij grote groepen Nederlanders veel groter zal zijn. Ja. Laatste puntje, anders wordt het te lang. Dit kabinet behandelt deze crisis als zijnde de crisis van een jaren 80-model. Is, dit is geen crisis aan 1980. Dit is aan 1930. Begonnen met de val van Beurs Stearns en niet met Lehman Brothers. En toen wist het CVB ook niets anders te voorspellen als groei, groei. Ja, dus u denkt dat het nog negatiever wordt dan wat het nu voorspelt Nou wordt. Nee, nee, want ik word negatief in mij, want ik ben hartstikke vol, ik zit vol met humor. Alleen ja, ja. Het, het, het, het realisme noopt je tot een wat ik andere kijk op de zaak. U gast is ook veel te, te. Bekijkt het vanuit een totaal verkeerde invalshoek. Namelijk vanuit de jaren 80 in plaats van de jaren 30. Vanuit de jaren 80. Okay. Meneer, ik denk dat dit kabinet niet weet hoe dicht we nog langs de afgrond zweven. Ik denk dat we de financieel-economie, volgens de Canadese econoom, recentelijk nog geïnterviewd. We staan er op dit moment vlecht voor financieel-economisch, wereldwijd, als in 2008. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag met Tyler uit Amsterdam. Hallo. Ja, ik vind ook niet dat er te negatief gereageerd wordt. Ik, ik zou bijna denken, niet voldoende negatief. Het is, uh, is ongelooflijk dat de, uw gast ook het uh, lijkt te ontkennen. Die praat over een uh, bankencrisis. Maar hij heeft het helemaal niets mee te maken, de crisis. En dat mag toch duidelijk zijn uit nou, de Nou, hij zegt, we hebben geprobeerd een balans te vinden. En dat is volgens mij wel aardig gelukt. Kijk, het zijn nee, geen Florissante uh, goede berichten. Ja, een balans te vinden. Maar u, u heeft het ook geprobeerd. Van hoe kan het dan dat er toch weer accijnsen verhoogd worden? En dan ook nog steeds, daar gaat u ook nog aan het voorbij uh, aan het feit dat, uh, dat ze kennelijk niet leren van hun fouten. Want bij de vorige accijnsverhogingen heeft het niet geleid tot uh, hogere opbrengsten. maar alleen maar lagere opbrengsten. of nauwelijks opbrengsten met uh, een heleboel vervelende ne neveneffecten. Ja. En dat is iedere keer verbijsterend. Het, ze blijven het maar doen. Dit is, een, kwestie van, uh, dit is een, een, een politieke crisis, omdat ze gewoon verwarring en chaos uh, uh, creëren. Okay. En gewoon stoïcijns uh, door blijven modderen. en net doen alsof er niks aan de hand is. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, met Tolens. Uh, volledig eens met de twee vorige sprekers. Uh, niet te negatief. Wat ik mis is uh, de benadering in de politiek vanuit het individu. Uh, hier wordt gesproken over gemiddelde cijfers. U heeft het zelf ook gezegd. Maar neem nou eens een paar uh, koopkrachtplaatjes van gezinnen met 50.000 aan inkomen. En kijk naar het stapeleffect. Ja. Het effect zal veel en veel steviger zijn dan door de politiek wordt Aangegeven. Okay. Ik denk dat het grootste bezwaar is en de grootste misser is van de politiek. Ze moeten niet vanuit algemeenheden praten. Ze moeten vanuit het individu, omdat het al een aantal jaren gaande is. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Hallo, met Henk Wijga spreekt u. Hallo. Um, ik ben 61 en uh, mijn moeder was een van uh, de rode vrouwen... die uh, als uh, een van de eerste dames op de HBS uh, toegelaten werd. Mm -hmm. En... Uh, die, wij hadden het regelmatig ook over de jaren dertig en dan zag ik die beelden en dan dacht ik bij mezelf, nou dat is verbijsterend, gewoon wat onterend. Maar dan stelde mijn moeder me altijd gerust en die zei van luister jongen, dat ze zijn inmiddels zo knap geworden, die fouten die ze in de jaren dertig maakten, die maken ze tegenwoordig niet meer. zo En wat is uw hun hun conclusie wel... dan? Zegt u? En wat is uw conclusie dan nu? De conclusie is van dat uh, als je steeds maar uh, minder geld uitgeeft uh, uh, door te bezuinigen, door de salarissen te bevriezen of te, uh, te minderen, dat de mensen minder geld uit gaan geven. Dat als de mensen minder geld uit gaan geven, dat er minder verdiend wordt. Okay. Als er minder verdiend wordt, ja, ja, dan is gewoon het cirkeltje rond. Ik kan dan gaan we salarissen weer naar beneden. Dank u wel. We kunnen hem verder invullen. Dank u wel voor uw reactie. En tot zover ook de reacties van onze luisteraars. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. U heeft meegeluisterd. Even de twee laatste bellers. De ene meneer zei, ik mis de benadering vanuit het individu. Er wordt vergeten dat er een stapel effect is... en alles wordt vanuit algemeenheden gepresenteerd. Reageert u daar eens op? Nou, ik ben, ik ben het heel erg met die uh, meneer eens dat uh, naar het individu gekeken moet worden. En dat er heel. En daarom willen we ook gemeentes een veel grotere rol geven. Hè. Die kennen mensen natuurlijk veel beter dan wij in Den Haag. Maar dus wel die krijgen, met minder budget? Uh, nou, die krijgen er gewoon een fors budget voor om, uh, om, uh, om maatwerk te leveren op. Uh, ja, ik vind maatwerk een Volk beetje zei, een rotte. mensen ben het niet helemaal niet over eens hoor, maar. Persoonsniveau. Nou, gemeentes zijn op hetzelfde. Het is natuurlijk altijd een discussie over hoeveel budget. Dat hoort, ja. dat hoort er ook altijd bij. Maar het beginsel dat je veel beter aansluit bij hoe mensen leven, wat hun leefomstandigheden zijn, precies kijk wat ze. Nodig hebben. Uh, dat onderschrijf ik volledig. Ja, en dan hadden we nog meneer Wijngaard en daar had mevrouw de Jong het ook over. Ja, als de werkloosheid hoger wordt of als je minder geld hebt, ja, het is zo'n zo spiraaltje waar we in blijven hè? en die gaat alleen maar negatief. Ja, en Zijn... we en, en we zien dus nu dat we daar langzaam uit lijken. Uh, wel langzaam, uh, ook eigenlijk te langzaam. Ik zou het zelf ook graag sneller uh, zien. En daarom zijn er ook extra maatregelen naast de begroting nodig. Uh, ik noemde al de, bouw, de woningcorporaties die moeten gaan bouwen. De kredietverlening die op gang moet komen. De pensioenfondsen die in Nederland moeten investeren. Uh, allemaal maatregelen die nodig zijn om dat juist extra te ondersteunen. Nog iemand die zei, we staan er slechter voor dan in 2008. Ja, ik deel de analyse wel dat de financiële sector nog helemaal niet gezond is. Dat zijn eigenlijk twee mensen die daar ook op wezen. Hè. En dat moet dus echt doorgepakt worden. Want zolang die sector eh, niet eh, genoeg buffers heeft... Eh, eigenlijk zelf niet gezond is... Eh, kom je een beetje in een Japan-scenario. En daar moet we echt vanaf. En Jeroen Dijsselbloem is daar hard mee bezig. Die duwt die risico's ook terug naar die aandeelhouders en, en bankiers zelf. Eh, dat ondersteunt de P vandaag volledig. Maar daar moeten we echt mee doorpakken. Eh, want anders komen we er niet uit. En het blijft moeilijk om cijfertjes te vertrouwen. En dat bleek ook wel uit de reacties. Uh... en te interpreteren hoe dat loopt en ja, hoe het gaat lopen. Ja, ik gaf zelf ook al aan. Eén ding weet je ja. zeker, de voorspelling van het CPB komt nooit uit. En dat is, lijkt wel wat op het weer. Goed, dat is ook niet al te positief vandaag. <laughs> Mag ik u danken, Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Graag gedaan. Er wordt te negatief gereageerd op de CPB-cijfers. Dat was de stelling vandaag in Stand.nl. 1200 mensen hebben gereageerd, ruim 1200. 27% is het eens met die stelling. 73% is het ermee oneens. U kunt natuurlijk nog via onze site uw reactie laten weten... wat u vindt van de stelling. Zometeen hier op Radio 1 Dit is de Dag. Deze week met Thijs van der Brink. Veel plezier daarmee. En